Richt met het, het vn journaal Het VN-comité. dat veiligheidsdiensten in Syrië kinderen martelen. Het roept het bewind van president Assad op. om met een reactie te komen. Het Comité tegen Marteling zegt dat het zich op goed onderbouwde rapporten baseert. De berichten over het martelen en verminken van kinderen in Syrië. zijn zeer zorgelijk, zegt voorzitter Crossman. De aandelenbeurzen in Europa en de Verenigde Staten zaten vandaag niet op één lijn. In Europa werd een wisselvallige dag afgesloten met overtuigende winst. Zo sloot de AEX in Amsterdam 1% hoger en wonnen de beurzen in Frankfurt en Parijs 1,2%. Wall Street had een korte handelsdag op Black Friday, de dag na Thanksgiving. Eerst was er enthousiasme over de eerste golf van kerstinkopen in de Verenigde Staten, maar de beleggers gingen daar niet in mee. Wall Street sloot met een verlies van 0,2%. Het treinverkeer van en naar Utrecht komt langzaam weer op gang. Kort voor 7 uur ontstond er een wisselstoring, waardoor het hele treinverkeer rond Utrecht kwam stil te liggen. De storing was om 8 uur verholpen, maar het duurt waarschijnlijk nog uren voordat de treinen weer volgens het spoorboekje rijden. Op nummer 1 van de top 2000 van Radio 2 staat het jaar weer Bohemian Rhapsody van Queen. Op nummer 2 staat de nummer 1 van vorig jaar Hotel California van de Eagles. Boudewijn Groot is met zijn avond uit de top 3 gezakt. De derde plaats van de top 2000 is voor Child in Time van Deep Purple. De hoogste binnenkomer uit de geschiedenis van de top 2000 is Adele. Ze kwam uit het niets op 6 met Someone Like You. Dit jaar bracht een aantal van 3 miljoen mensen zijn stem uit. Dat komt tot vandaag. Radio 2 zendt de top 2000 uit van eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag. Het weer, vannacht opklaringen. Vooral op de wadden kan het hard gaan waaien. De minima lopen uit uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 vlak aan zee. Overdag eerst zonnig, maar later van het noordwesten uit wat regen. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM, tv, Radio en internet. GFM Met nu. it.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 naar een nieuwe aflevering van See It Op Jouw Seafram Zandvoort. Mijn naam is DJ En we trappen gelijk af met een ontzettend lekkere nieuwe plaat. The Manufactured Superstars. featuring Selena Albright. Met de tracks uh, Serious in the serie James. En Ryan Marciano. En wat een lekkere plaat. En ik kan je beloven. De komende twee uur. Want dat is vanavond de tijd die onze uitzending gaat duren. Verloopt mooi te worden. We hebben heel veel lekkere muziek. En dan zeggen we, ja wat hebben we dan allemaal voor lekkere muziek? Nou, misschien ken je nog wel de track van de Cube Kids Jump. Voorheen heette die uh, La Banda. Maar die hebben ze onder andere genomen en ze hebben Luciano de erachter geplakt. Geloof me, dat is een hit. Uh, natuurlijk ook nog heel veel nieuwe muziek. Een nieuwe plaat op Mix -Mesh. De nieuwe plaat van Loopers is dat wel te verstaan. Wat hebben we nog meer in de uitzending? Heel veel hete nieuwtjes. Ook over koude dingen Want Emporia Winter Wonderland Het zit eraan te komen Wat het is, wanneer dat is Gewoon lekker blijven luisteren, komt het allemaal voorbij Recognize, een feestje Met een tweejarige jubileum Ook dat is altijd gezellig Dan hebben we Mysterious 2011 Nou ja, als ik straks klaar ben met het nieuwtje Is het geen uh, mysterie meer voor jullie Natuurlijk ook Als vanouds Onze ene zie See It Partykite Wel bekend, wel beroemd ik zeg, gewoon lekker blijven luisteren, zeker dit eerste uur voor de nieuwtjes en de eten platen En ja, dat tweede uur, wat gaat dat worden nou? Ik heb weer vandaag een hele leuke guestmix. Ik denk dat jullie mee gaan nemen naar Ibiza of een Amsterdam Dance Event We laten het even in het midden Ik zeg, gewoon lekker je radio aanlaten of jouw CFM Zandvoort Want dan mis je niks meer Ja, lekker op die nieuwe plaat had ik al gezegd en dat is ook deze, Plastic Funk Samen met Lisa en Voltex. Heet hate to heetja. Hate, Dit is hier op jou 106,9, 104,5 en natuurlijk ook op nog die mooie digitale televisie kanaal 40. Top, top, top. Plastic Punk versus Lisa de Voltax. Hate to heet jij? Ja, wou. Waten jullie absoluut hier niet bij, zie je hoor. Hey, en dan hebben we een heet nieuwtje binnen gekregen. Want Emporia Winter Wonderland, het zit eraan te komen. Zaterdag 10 december 2011 wordt Thalia omgetoverd tot Winter Wonderland. Het Emporia spektakel komt deze keer met haar Winter Wonderland editie. Waar er voor ongekend veel muzikaal winterplezier gezorgd zal gaan worden. We merken het allemaal, de temperaturen dalen, nou ja, dalen, dat is iets wat we de laatste tijd niet kennen. De dagen worden korter, helaas maar raar, en de nachten worden langer. Met Winter Wonderland als thema zal Emporia deze editie meenemen naar het topje van de IJsberg en eenmaal boven aangekomen begint het feest pas echt. De lekkerste house, dance en eclectic beats, de gezelligste en leukste mensen, maar vooral een heerlijk ontspannen atmosfeer dat iedereen gewend is van Emporia. Deze nacht speel jij de hoofdrol in onze Emporia Winter Wonderland vrouw. Laat je bedoveren en zorg dat jij er zeker bij bent. Want de king of ace zijn Gregor Germaine S, Steven. Confilaine, Modified Beats en MC Ma, Steve Rock en Mike Switch, Cruise Baros en het wordt gehost bij MC Dirty B. Het winterse sexy entertainment zal door de danseres van We Rock verzorgd worden. Ja, en op deze avond zullen alle eerse Winter Wonderland dames verwend worden met een gratis entree. Dus dames, get your sexy Winter Wonderland dress or other sexy outfit. Let's Dress to Impress, al dus de organisatie. Maar natuurlijk is het ook aan de mannen om jullie coolste outfits uit de kast te trekken... om jouw ijskriem te laten betoveren. Ja, dan is er ook een dresscode deze avond. Sexy, fresh en stylish. En ja, een gedragscode, helaas moet dat uh, toch gezegd worden. Netjes, beleefd, fun, plezier en party mode to the max. Dus gewoon lekker losgaan dus. Ja, voor een uh, Winter Wonderland uh, VIP-arrangement uh, kun je ook eventjes kijken op de site uh, van deze... Emporia En ja wil je kaarten uh, gelijk gaan kopen Dat kan ook Dan ga je eventjes naar de site van uh, Paylogic uh, Voor de kaarten Dit was het nieuwsje over Emporia Straks meer nieuws Over Recognize en Mysterious Onder andere En ook alweer een oud nieuwsfeestje Want ja het zit er alweer aan te komen De laatste maanden Zeker. Maand van dit jaar alweer Ongelooflijk die december maand En ik zeg ook Straks, 10 voor 10. dan zie je het partykijt, maar nu eerst deze lekkere plaats van Maceda. Futuring Flip The Script, misschien ken je ze nog wel. Keep the party rocking is de track. Misschien doet het je een beetje denken aan, ja, LMFAO, party rock anthem. Dat zou zomaar eens kunnen. want ja, dat is toch wel een geweldige hit geweest. Nu eerst, keep the party rocking. Dit is hier het op jouw C-Webs ook voor. Tot aan 11 uur. De heetse beat. Sí, eh. Hey niño. Hey niño, escúchame. ¿Te gusta la banda? Alabama. Cube Guys, Fruitsje, Luciana Jump! Ja, je kent hem vast uh, nog wel. Dat was eigenlijk La Banda, maar ja, met die heerlijke vocaal van Luciana ...krijg je toch weer een hele andere trek. Ja, zie je het! Natuurlijk, niet alleen lekkere muziek, maar ook heel veel nieuwtjes. En ja, dan gaan we toch maar eens eventjes kijken bij Recognize... ...want dat viert alweer zijn tweejarige jubileum... ...at Hotel Arena. Ja, zorg dat je op tijd naar de kapper gaat, je kleren op tijd strijkt en je vervoer tijdig regelt, want Recognize viert zijn tweejarig bestaan. Met een vrouw in het alom gerespecteerde middelpunt staat er op zaterdag 26 november 2011 weer een hoop lekkers op het menu van Recognize. De locatie Hotel Arena zal worden omgetoverd tot één feestelijk gebeuren en het decor zal ook verblindend zijn. Twee jaar lang verzorgden ze jullie met een lekkerste beats, een goede sfeer, knallende ups en de schijnwerpers, die ook altijd op de vrouwen gericht staan. Entertainment, zoetigheid en genot, dat is waar Nice voor staat. Ook ditmaal zullen de eerste 100 dames gewoon gratis toegang krijgen tot dit feest. Oftewel Ladies Be On Time en Gents Get Your Tickets Quickly De line-up zal bestaan uit alle DJ's die hebben meegeholpen om Recognize tot een succes te maken Resident Chica Benitas zal de leiding nemen in de house area Naast Chica staan uh, Benny Rodriguez, welbekend van Dance Valley en Latin Village Michael Mendoza, Livio Riven en Aaron Richie Romero, Vasta, Owen Joy onder andere In de Boot de Urban Eclectic Area is minstens zo belangrijk tijdens Recognize. Het blijkt een succesconcept House vs. Urban zodat elke muziekliefhebber aan zijn trekken komt. Deze zaal zal worden gevuld met Flava, Missles, Eric Santana, Woodnox, Dwayne Franklin en L. Ray. Excellente, oftewel de man die in het publiek op het juiste moment zal hypen, is niemand minder dan host MC Lexay. Op deze dag zal hij de microfoon in handen nemen en samen met de DJs het neerzetten die zijn weer gaan niet kennen. Ook de prachtige danseressen en Candy Girls zullen de temperatuur ophogen en de avond naar hogere sferen brengen. Aan het eind van de avond zullen de dames een koodyback overhandigen en elke bezoeker een Recognize Mixtape Volume 3 in handen stoppen. Wil je niet in de rij staan en gewoon lekker snel naar binnen gaan? Haal dan bij jouw pre-sale ticket via www.recognizeparty.nl of PayLogic. De kaarten zijn eveneens te kopen bij Primera. Wil je meer informatie? Kijk via www.primera.nl of ga naar Recognize, de website gewoon. Dit was het nieuwtje. En ja, zit je er al klaar voor? Die zie je het Party Guide. Hij is weer lekker deze week. En we blijven ook deze keer lekker dicht bij huis. Inhalen voor een heet feestje. Amsterdam, kortom genoeg lekkers. Hou me hier op jouw CVM Zandvoort. Nu, nieuwe muziek van Joe Suki. Samen met Hardwell maakt hij betrekt Munster. FINDING <laughs> Whitney Houston, Lowell Save The Day Is zo'n heerlijke bootleg En daarvoor hoorde je de nieuwe van Hardwell Samen met Joe Munster Hierbij zie je het op jouw antwoord En ja dan gaan we naar het feestje Mysterious 2011 Want de Maasilo heropent haar deuren Met het nieuwe spectaculaire Dance event Mysterious Organisatie Third Floor Heeft in het verleden met succesvolle evenementen Als Beatlovers en Love Generation Laten zien welke elementen Er nodig zijn voor een groots feest na deze successen presenteert de Third Floor op 3 december Daan vol trots hun nieuwe verrassende element. Het mysterieuze gevoel staat centraal. Beleef een avond vol spectaculaire optredens met Rotterdams trots nationale helden, onaangekondigde guest artist, speciale licht en projectie effecten, mysterieuze shows en porfum. Performances die op de meest onverwachte plaatsen in de Masilo te vinden zijn. Er zijn maar liefst vier area's met een eigen muziekstijl te vinden: Dit zijn de Main Stage, Latin House Stage, Eclectic Stage en de Mystery Stage. Door de mix van de verschillende muziekstijlen is er altijd een area te vinden waar jij je thuis voelt. Mysterious wil het wow-effect creëren door middel van verrassende elementen gecombineerd met een spectaculaire line-up. Het doel is om natuurlijk door middel van de verrassingselementen het vouwgevoel te laten beleven. En ja, beleef het zelf en laat je verrassen. Ja, dan heb ik hier zo de area's, de meest met niemand minder dan Quintino, Shermanology, Nicky Romero, Mark McRoland, Billy de Clit, Lero Styles, Lucian Ford en Beggy Begovic. De MC's van deze Mace zijn MCG en MC Heights. Dan hebben we de Latin House Stage met D-Rashid, Stépho Filijn, Franklin Rizardo, Razoon, Robbie Taylor, Under Control, Franklin Rodriguez en Cherokee on Percussie. De MC is hier Dirty B en MC Jolly Coot. Dan is er de Eclectic Stage met Gersperdoel. Lady B met een DJ set, Superior, Sir Edward, Germaine Noise Boys, Life en Dyna. Ja, Schermannology gaat een spectaculaire set neerzetten op de mainstays. Inmiddels uh, zijn zij bij het grote publiek uh, bekend door hun track Blast. Die hoge ogen gooit in de top 40. Ja, Gersper Doel uh, die hier ook optreedt. De hitmachine uit Rotterdam. Die onlangs een gouden plaat ontving voor zijn nummer 1 hit in de top 40. Ik neem je mee. Zal zijn hits uh, tegenwoordig gaan brengen in de zaal. En ja, Gersper Doel die doet het momenteel met Guus Meeuwens. Dus het gaat helemaal benieuwd, want hij gaat live hier op de Electric stage staan. Ja, dan even voor de tickets. Tickets zijn voor slechts 17,5 euro verkrijgbaar via www.mysterious-event.com. De Movie Videoland en alle filialen van Free Record Shop. De kaarten gaan momenteel erg hard, dus wees er snel bij. Ja, dit was een nieuwtje van de Ziet Party Guide. Althans, over de Masilo. Mysterious. Straks de partyguide, rond de klok van 10 voor 9. Uh, we gaan lekker zeg. Rond de klop van 10 voor 10, de partyguide. Maar nu eerst een heerlijke. mashup van Luca Lenta. Cory Blaine meets Riva Star. I was drunk in hot plate. Dit is hier tot 11 uur. With some chicks in a clam I don't remember who came back with me And tonight I will drink With some chicks in a clam I'm not sure I want not I don't remember who came back with me. And tonight I will drink with some chicks in the club. Star. I was throwing in hot plate in de Luca Lenta mashup. Hierbij zie je het. Exclusief. Ja, een oude jaar. Is al bijna weer in zicht. Oud en nieuw, de leukste feestjes ze komen eraan. En ja, Spiksplinter een nieuwjaar vieren in de Koekbouw. Na de keihard uitverkochte editie van vorig jaar neemt de party events de Koekbouw in Veghel ook dit jaar weer over tijdens de jaarwisseling. Hoe? Met Spik Splinter Nieuwjaar natuurlijk. Ja, waar is dat feestje dan? De nostalgische Koekbouw in Veghel was vorig jaar te plezier voor menigte uitzinnige nieuwjaarsvierders. Al twee weken voor aanvang was het feest zelfs dubbel en dwars uitverkocht. Volkomen logisch, dus dat party-events en de koekbouw ook dit jaar weer de handen ineens slaan. En het nieuwjaarsevenement Spiksplinter Nieuwjaar opnieuw los gaat barsten. In deze prachtige locatie. Never change a winning team is het toch? Ja, alhoewel Spiksplinter Nieuwjaar voor de bezoekers van vorig jaar misschien niet helemaal Spiksplinter nieuw meer is, is de line-up dat uiteraard wel. Met de landelijk en regionaal bekende DJs en ex- als Real Canario. Night is Now, D-Wayne, Tom Tilden en Ricket en Hardstyle John zijn de voetjes van een dansje verzekerd. En de extra kerstkilo's, er tegen het eind van deze nacht een gegarandeerd weer afgedanst. Ja, wat kost dat feestje dan? Ja, kaarten voor Spix Splinter Nieuwjaar zijn voor 26,50 euro te koop via www.spiksplinternieuwjaar.nl Uitvind Vergel en alle free record shops bovendien... ...geven wij de mogelijkheid je kaarten te combineren met consumptiebonnen tegen gereduceerde prijzen. 42,5 euro voor een ticket plus 10 consumptiebonnen en 55 euro voor een ticket plus 20 consumptiebonnen. En let op, de kaartverkoop van Spik Splinter Nieuwjaar gaat sneller dan vorig jaar. Ja, dit feest was vorig jaar al ruim voor tijd uitverkocht en alles wijst erop dat dat dit jaar ook het geval gaat zijn... Bijna de helft van alle kaarten is inmiddels dus al verkocht. Ja, heb je nog geen ticket in de pocket? Wacht dan niet te lang, hè. Want al die feestjes, als je er zeker van wil zijn dat je daar binnenkomt, kopen die kaarten. Door met nieuwe muziek. Paul Strive, Out of mind. Het blijft lekker lekkere plaat. Dus we draaien we gewoon nog een keertje hier bij See It. Hey ja, van wie is die kerstmix vanavond? Zo, maar gewoon gaan verklappen. Straks, <totstuk> een speciale mix met, van de Futuristic Polar Beers. Hier natuurlijk bij jouw CFM's onvoort. Zie je het in de hoofd? Waaggerust een dansje. <totstuk> Weer tijd voor de See It Party -kuit. pak je agenda naar maar bij Of trek voor je schoenen aan, als je vanavond nog een heel leuk feestje wil, want ik heb hier voor je klaarstaan Waar kun je vanavond heen? Nou vanavond kun je terecht bij het feestje Carnival with Audiofly in Club Air in Amsterdam Vanaf 11 uur ben je welkom, dus je kunt gewoon lekker het programma af blijven luisteren van je De kaarten zijn 16 euro en aan de deur, ja je bent iets meer kwijt, namelijk 18 euro wil je ze nog even snel in huis halen? Doe dat dan via Logic. De minimale leeftijd is 21 jaar. En wat staat er dan? In Air 1 staat Audiofly, Lauhaus, Job en Jordi. En in Air 2 staat Wouter de Moor, Lopel en de Audiobirds. Wil je nog naar een ander feestje in Amsterdam? Dat kan ook. Vanaf 11 uur ben je welkom bij het feestje Sappach in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn hier 12,5 euro en aan de deur 16. De line-up is Michael Mendoza, Rowan Doors, Mitchell Niemeyer, Giancarlo, Zenfox, Owen Joy, Kit Q en Scott. Dan heb je vanavond ook het feestje Awakenings. Vanaf 10 uur ben je daar al welkom in de Gashouder Gasfabriek. Kaarten zijn 42,5 euro exclusief V. En dan de line-up. Om 10 uur starten Marcel Vengler, daarna Matthew Johnson Live, Cat Mills, Speedy G en Sandwell District. Dan gaan we naar vanavond ook nog. Staat Sister Bliss, wel bekend van Faithless, met een DJ set in de patronaat in Haarlem. Kaarten zijn 15 euro en zij te koop via Paylogic. En zij doet het vanavond helemaal alleen. Dus verwacht niet de rest van de crew. Dan hebben we dit feestje Matinee Amazing Tour. Morgenavond in Club Air in Amsterdam. Kaarten zijn 25 euro in de voorverkoop en aan de deur ja, 37,5 euro. Dus het loont je de moeite eventjes die website van p dan wel easy ticket op te zoeken. Dan wil je weten wat staat er voor dat geld in de line-up. Dan hebben we Santito, Elof de Nive, Antoine de la Cruz, Luca J, J-Louis wel bekend van Matinee en G-Marty. Dan hebben we Mail Acrobat en Drag Performances. Dan hebben we ook natuurlijk zoals elke zaterdag het feestje Framebusters in de Escape in Amsterdam. Zoals wekelijks is het ook weer 16 euro de entree. In de line-up, ja die is elke week weer anders. Eén ding blijft altijd hetzelfde. Onze uh, vaste resident Raymundo staat daar. Samen met Born to Funk, MC Miss Bunty en in de eclectic staat Martino Rosso. Dan hebben we deze zaterdag ook Latin Lovers. Dan kun je weer gezellig naar patronaten hier in Haarlem. wat vanaf 11 uur... Heb je Roog, Sumanology, Alex Cruz, Jasper Clash, Chris Rocks en MC Hyde. Kaarten zijn dus 15 euro en zijn te kopen via Paylogic. Wil je meer informatie? Ga dan naar de site www.foodclub.nl Dit was de partycard voor deze week. En ja, nog eventjes voordat die Futuric Pollenbeers losgaan, gaan we toch nog eventjes de trek draaien. Van Fritz Kalkbrenner. Wes, dit is je het. Tot aan 11 uur met Zandvoort's Grootse Dansvloer. Hou hier. <telling> Bam, zone 6.9 ZFN, ZFN.